Ook in de afgelopen Tour de France was Gilbert etappenwinnaar. En dan het weer bewolkt. Heel plaatselijk wat motregen en minima vanachter om 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt. Alleen later in het westen zonnig en een middagtemperatuur van een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn. Met Ronald Boot. Goedemorgen en welkom bij aflevering 9685. Hoera! Er wordt weer gevoetbald vanavond. Echt gevoetbald. Het gaat ergens om. Het gaat om de Johan Cruijffschaal. om 8 uur in de arena. Ajax tegen FC Twente, de landskampioen tegen de Bekerwinnaar. En over een paar jaar wordt er gevoetbald in Brazilië, het uh, wereldkampioenschap. En daarvoor wordt geloot vanavond in Rio de Janeiro. We houden u op de hoogte van die loting. En dan gaat het over de kwalificatie van de pools in Europa. Hebben we hebben verder de wereldkampioenschappen zwemmen en uh, de Nederlandse kampioenschap atletiek. De muzikale première in deze uitzending kwam van Nick Lowe. Half a boy and half a man. Vandaag pakte Inge Dekker de eerste individuele Nederlandse gouden medaille... op de wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai. Op de 50 meter vlinderen tikte ze als eerste aan. Nog nooit was Dekker de beste van de wereld. En direct na de gouden race sprak Martin Friesema met haar. Ja, ja. Inge, gefeliciteerd. Ongelooflijk. <laughs> Hoe flik jij dit? Ja, ik weet het ook niet. Gewoon een hoop koel houden en dan ervoor gaan...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 Nou ja, dat, uh, dat, dat werd eigenlijk ook wel een beetje tijd. Hè? Ze, heeft natuurlijk, uh, ze, ze draait al heel lang mee, uh, in, de, in ieder geval in de Europese top, uh, ook wel in de wereldtop. En ja, dat ze nu toeslaat en, uh, en goud haalt is natuurlijk heel knap. Maar vooral ook omdat ze dit toernooi toch wat teleurstellend begonnen is. Zowel op de 100-vlinderslag waar ze geen finale haalde als een slechte uh, uh, tussentijd eigenlijk uh, bij de 400 meter vrije slag. Dat betekent dat de vorm niet helemaal goed was. Ja, als je dan zo toch nog je toernooi af kan sluiten, dan is het bijzonder knap. Ja, en op een gegeven moment gaat het ook doorwerken, want iedereen uh, begint telkens weer over dat... Jij kan geen finale zwemmen, hè? Ja, en als, de, als, de, als het maar vaak genoeg gezegd wordt, dan ga je er op een gegeven moment ook nog in geloven. Gelukkig heeft Inge dat niet uh, gedaan. Ze, ze gaf wel zelf aan van, nou ja, de, de, de snelheid, daar zat het wel goed mee. De inhoud, daar schort het nog een beetje aan. Uh, dat is natuurlijk wel iets waar ze het komende jaar echt mee aan de slag moeten. 50 vlinderslag wordt natuurlijk niet gezommen in Londen... op de Olympische Spelen, dat is geen Olympisch nummer. Dus ja, ze zal het toch echt het komende jaar moeten doen op de 100 meter vlinderslag. Maar ja, een uitgangspunt als deze, uh, daar dromen natuurlijk ieder, iedere vlinderslag van. ervan. Ja, en ook, ook van die enorme uh, tegenstelling, want ze begon de wereldkampioenschappen helemaal niet goed. Je zei al, ze was de minste van de vier bij de estafette die, uh, die goud pakte. Uh, is het dan moeilijk om terug te komen? Ja, en helemaal omdat het helemaal aan het begin was en nu bijna op het eind van het toernooi moet ze nog een keer zwemmen. Daar zitten een aantal dagen tussen waar je toch ja, in je bed ligt, uh, soms te woelen van nou ja, ben ik inderdaad wel in vorm. Um, dat geloof heeft ze altijd wel gehad en uh, dat is heel knap van haar. Want je moet toch weer wachten een paar dagen voordat je weer mag. En dan is er 50 meter natuurlijk maar één baantje en dat is, en dat is best lekker. Maar uh, hoe zij het gezommen heeft, uh, het, is, het was gewoon een perfecte race van start tot finish Ze heeft het gewonnen op de finish. Alzheimer nummer 2, de Zweedse, die kwam uh, op het eind net niet helemaal uit. wel. ja, dat is, dat is gewoon een plannetje zoals het uh, moet zijn in een finale. En die heeft het perfect uitgevoerd. Ja, qua vorm gebeurt eigenlijk precies het tegenovergestelde als bij Femke Heemskerken. Want die begon sterk en daarna ging het echt bergaf. Kun je dat verklaren? Ja, nou, het is, uh, dat is heel lastig, want Femke heeft natuurlijk een aantal races laten zien dat ze echt uh, ontzettend goed is. Hè? De 200-vrije slag halve finale, de 400-meter-vrije slag, maar ook nog wel de 100-meter-vrije uh, slag halve finale waar ze toch uh, een hele goede tijd neerzetten. Ja, het is. Uh, ik denk dat Femke nog wat uh, moeite heeft met de dosering van de emoties. Hè? Op, in finales moet je dat gewoon ook uitschakelen. Um, uh, daar daar zelfs het komende jaar mee aan de slag moeten gaan. Het is niet zo dat ze heel zenuwachtig is of dat ze mentaal uh, geen finales kan zwemmen. Uh, een week aan zwemmen uh, is een heel emotionele week. Hè? Je hebt uh, hoogtepunten, dieptepunten. Ja, ga er maar mee om. En aan het einde van de week, dan merkt je ook in de series van de 400 meter wisselslag. Ze zegt ook, ik ben gewoon leeg. Uh, ik moet nu vakantie hebben en ik kijk alweer uit naar uh, september. En Dat is iets wat ze nu heel goed kan. Meteen blik op vooruit en blik op Londen. En uh, laten we hopen dat ze hier uh, uh, zoveel van geleerd heeft... dat ze uh, ja, volgend jaar daar de vruchten van plukt. Zeg je eigenlijk dat ze de komende maanden... meer een uh, sportspsycholoog dan een sporttrainer nodig heeft? Nee, ik denk... Uh, uh, ze, ze heeft een, uh, een psycholoog in, in Frankrijk. Daar, heeft ze, uh, uh, ja, daar, daar werkt ze gewoon mee. Net als heel veel zwemmers uh, uh, daar. Uh, maar dat doet ze allemaal pas sinds een half jaar. En uh, om daar meteen... Uh, ze hadden heel veel beloofd voorseizoen... Um, iedereen verwacht ook heel veel van haar op het WK. Misschien zijn zelf nog wel het meest. Ja, dat zijn ook emoties. Die moet je eigenlijk uitschakelen. Net als Ranomi bijvoorbeeld. Hè? Die wacht tot op een finale. En in een soort koelbloedigheid cool voert ze die uit uh, zo'n race. Ja, dat, dat, dat is iets wat Femke nog een, een beetje moet uh, leren. Maar goed, dat is ook te leren. En daar heeft ze nog een jaar de tijd voor. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Ja, het was een mooi bruggetje. En noem en Doyo naar de medailles. Uh, want er was er nog één vandaag. Sharon van Roosendaal. 17 jaar pas. Ze pakte brons op de 200 meter rugslag. En laten we even luisteren hoe zij reageerde na haar race. Ja, ik weet niet. Ik lag gewoon goed in de race. En ja, op een gegeven moment begon ik echt de derde 50 aan te zetten. Want gisteren deed ik dat wat later. En nu, uh, ja... Die laatste 50 kon ik ook nog steeds aanzetten en toen dacht ik, ja, ik lig wel goed. Hier Simmons, aan de ene kant Sevina. Dus dat is rustig om je heen te kijken. En ja, volgens mij tikte ik ze net met aan tik eruit, want het scheelde 400 of zo met Sevina. En dan pak je hier dus een bronzen medaille op een WK, je debuut op een WK, dat kan toch helemaal niet? Nee, ik, uh, ik dacht ook, hè, met 2,7, 2,78 medaille, maar... Ja, dat was gewoon goed. en ja, dit was eigenlijk nog een grotere verrassing dan het Goud van Dekker, hè? Zeker. Ja, Sharon is 17 jaar. Eh, wel een, een veelbesproken talent in, in Nederland. Nu eigenlijk pas voor het eerst eh, op een echt groot toernooi... dat ze in de finales mee mag doen. En, en ze steelt gewoon een bronzen medaille. Dat is ja, ontzettend brutaal, maar supergoed. En eh, ik denk dat je dat ook uh, moet zijn. Hè. We zien het natuurlijk nog wel meer naast haar eigenlijk. soms uh, Melissa Franklin, ook 16-jarige Amerikaanse... die ging met Goud vandoor... Ja, dat is, uh, dat is de nieuwe generatie. En uh, ik denk dat Nederland daar heel erg bij mee moet zijn. Iemand op een 200 rugslag, een zwaar nummer. Um, en het, het dan uitvoeren zoals Sharon dat heeft gedaan, ja, dat is bijzonder knap. Ja, want ze maakten wel het verschil in de laatste meters en ook in de race zelf. Uh, en, en na afloop, ze lijkt zich niet echt druk te maken. Nee, maar de, de, de, dat is ook wat je steeds meer ziet. En vooral op dit uh, Ja, de winnaars die maken het verschil in het laatste stuk... Vroeger bij de plastic pakken tijdperk, zeg maar, uh, konden de mensen keihard afgaan. En, die, en de plastic pakken brachten eigenlijk wel naar de finish. Ja, die tijd is voorbij. Het verschil wordt elke keer gemaakt in die laatste 25 meter. Sharon die heeft een enorme inhoud. heeft vroeger heel veel getraind als jonge zwemster. En uh, ja, dat zie je nu gewoon. Uh, ze zet aan op de laatste 50 meter en ze zwemt eigenlijk gewoon iedereen voorbij. Maar ze blijft er doorgaan op het einde van de finish. Zelfs de laatste 10 meter kan ze nog versnellen. En ja, dat is het verschil met nummer 4. Een paar, uh, een paar honderdsten, maar vier zelfs. Maar genoeg voor Brons. Ja, en ze uh, verbetert het persoonlijke record met ruim drie seconden. Uh, hoe is zo'n progressie, zo'n grote progressie, uh, progressie, te verklaren? Ja, weet je, dat, dat, dat zijn eigenlijk stappen die je maakt als je heel jong bent. En dat is er natuurlijk ook. En uh, Net zoals Missy Franklin, die maakt enorme stappen dit toernooi. En, en de meeste jonge talenten die voor de eerste keer meedoen als een groot toernooi, die maken enorme stappen. Uh, betekent niet, ik hoop het natuurlijk van harte dat, dat ze dat het komende jaar nog, nog zo gaat doen, maar dat, het wordt natuurlijk steeds minder. Uh, maar dat zijn wel de stappen die je nodig hebt om mee te draaien met de wereldtop, want die wereldtop die maakt ook elke keer stapjes. Ja, als jong talent moet je die stappen net wat groter zetten om aansluiting te vinden. Dus dat, uh, dat zij dat kan, dat wist iedereen, maar dat ze het laat zien, dat is, uh, dat is heel mooi. Morgen de laatste dag. Uh, twee finales met de Nederlandse deelnemers. De 50 meter vrij. Uh, Marleen Veldhuis en Ranomi Giorgio. Uh, Medaillekansen? Ja, Ranomi gaat er natuurlijk als, uh, als eerste in. Um, ze heeft op de 100 meter laten zien dat ze uh, in de halve finale nog net niet... Uh, die adrenaline heeft die ze in de finale wel heeft. Uh, dat in de 100 meter ging dat heel erg goed en, en, en uh, pakte ze de bronzen medaille. Nu gaat ze er als eerste in. Ja, en ik denk uh, morgen is zij gewoon het verve winnaar. Ze hebben natuurlijk wel Janette Ottersen, de Deense. Uh, Goud op de 100 meter vrije slag. Ja, die, die zit natuurlijk op een wolk. En uh, ik denk dat dat de enige gevaar voor haar is. Marleen Veldhuis gaat er al zesde in. Nou, Marleen heeft natuurlijk een heel uh, bijzonder uh, seizoen gehad. Mm -hmm. Ze zegt zelf, van, uh, als ik een medaille haal, is dat een absolute meevaller. Ik vind het al heel knap dat ze hier weer in de finale staat. En ze heeft echt puur de blik op Londen gericht. Dit is echt een tussenstation voor haar om te kijken naar hoe, uh, hoe, hoe zit ik in het internationale veld. Ze draait goed mee en uh, ja, ze mag hier al heel tevreden mee zijn. En wie weet verrassen ons morgen wel, want het zit allemaal wel dicht bij elkaar op zo'n 50. En tenslotte nog Monique Nijhuis, 50 meter schoolslag. Wat verwacht je van haar? Nou Monique die heeft uh, heel verstandig de keuze gemaakt om echt zich te richten op de 100 meter schoolslag. De 50 schoolslag is geen Olympisch nummer. Um, dat zie je bij iedereen. He. Die, die, die niet-Olympische nummers is allemaal leuk. Maar het gaat natuurlijk niet om de Olympische nummers een jaar voor de Olympische Spelen. Dat zie je terug in haar 50 meter. Ze gaat op zevende de finale in. Ja, ver boven haar persoonlijk record. Um, ze heeft wel finale gehad op de 100 meter uh, schoolslag. En ik denk dat ze daar heel tevreden mee is. En alles wat ze nu doet op die 50 is gewoon een, uh, een leuk toetje. Oké okay, Johan, bedankt en tot morgen. Cairo Emerald met Riviera Live. Bij de Nederlandse kampioenschappen Atletiek... plaatste Bram Som zich eenvoudig voor de finale op de 1500 meter. Dat lees koos voor deze afstand om vrijdag in Londen... bij de Diamond League wedstrijden optimaal te kunnen presteren op de 800 meter. Dat is namelijk zijn laatste grote kans... om de limiet voor de wereldkampioenschappen te lopen. Floris van Hoorn vroeg daarom aan Som... wat hij wijzer was geworden van zijn race. Oh, vandaag nog niet zo heel veel. Vandaag moet ik wijzer worden dat ik morgen in de finale sta... En uh, dat is uh, ja, het eerste uh, doel natuurlijk. Uh, ja, blijft, kijken een 1500 in vier minuten. Wij rekenen dan om, zeg maar, dat is uh, acht minuten op een drie kilometer. Dus dat is, ja, dan heb je zeg maar lichamelijk, trainingstechnisch dat systeem geprikkeld. En uh, nou, dat is uh, belangrijk. Blijft dat het eerste doel in de finale van de 1500 meter staan? Nee, nee, het blijft... Kijk, als je hier staat in Amsterdam, dan wil je gewoon nederlands kampioen worden, punt. En uh, maar in de aanloop hier naartoe, om de beslissing te nemen, wat gaan we hier doen? Nou, denk je na van 8, 15, 4, alles komt door je hoofd heen. En, uh, dan kies je voor de 15, maar als je hier eenmaal staat, dan wil je gewoon uh, kampioen worden. Ja, maar dit weekend staat toch in het teken gewoon van het WK, alles dit seizoen staat toch in het teken van het WK? Ja, nee, ik bedoel dat, dat zeker. Maar het blijft een wedstrijd op zich natuurlijk. Ik bedoel, wij hebben gekozen omdat dit het beste trainingseffect heeft op het WK. Op de limiet die eerst geslecht moet worden en vervolgens het WK. Dus zo, ja, zo zit het in elkaar. Hoeveel kansen krijg jij nog om je te kwalificeren op die 800 meter? Want dat is jouw afstand. Ik hoop dat ik er nog dat ik er eentje nodig heb. Maar er ja, dus zullen er meerdere kunnen volgen. Want de limietperiode sluit 15 augustus. Maar heb je niet het idee gehad van, uh, dat je deze kans dit weekend de 800 meter om je te kwalificeren had moeten aanpakken? Nee, dat heb ik niet gehad. Ik Bedoel, we hebben dat uh, serieus overwogen. En uh, zoals jij al eerder uh, aanhaalt, blijft het WK het belangrijkste doel. Nou, als we vanuit daar redeneren, is hier een 1500 de beste optie. Maar je gebruikt nu het Nederlands kampioenschap om te trainen. Ja, maar goed. Heel oninbiedig gezegd. Ik bedoel, uh, vorig jaar word je kampioen met twee of drie seconden voorsprong. Ik bedoel, Het is en blijft een ander niveau natuurlijk. Uh, als je meedoet uh, met de Diamond Leaks en vervolgens Nederlands kampioenschap moet lopen. Maar goed, ik bedoel, uh, elke titel telt. En ik denk dat ik mezelf een grotere uitdaging uh, voorschotel. Door proberen kampioen te worden op de 1500 dan op de 800. Dan nog eventjes terug naar die eerste vraag. In oogenschouw nemen de 800 meter. Wat ben je wijzer geworden vandaag? Oh, dat het ook wel soepel liep. Uh, klein tussensprintje tussendoor. Uh, dit zijn dan rondjes, uh, wat zijn het? 64 of zo. Uh, dat rolt. En, uh, uh, dat, dat, uh, ik uiteindelijk moet het zich allemaal uitwijzen natuurlijk. Ik bedoel, uh, als je vandaag een training doet, heb je geen niet morgen resultaat. Het is natuurlijk een proces, net als deze 1500. Ik bedoel, deze 1500 zit in de benen. Morgen nog eentje. En dan uh, uitrusten de benen hoog en uh, focus er naar Londen. Ja, want dan moet het vrijdag in Londen bij de Diamond League gebeuren. Ja. Dat is één echte grote wedstrijd nog, want over twee weken moet die limiet gelopen zijn. Ja. Maak je je zorgen? Nee, ik maak me geen zorgen. Ik bedoel. Uh... Ik heb uh, heel veel vertrouwen erin. Trainingen zijn relatief. Ik bedoel, toen ik in Barcelona start stond, een week geleden, had ik meer verwacht. En het feit dat het daar misschien nog niet helemaal uitkwam... is dat we gewoon ook een blok gebruikt hebben om hard door te trainen. En nu ja, leggen we wel echt de nadruk gewoon op Londen. Ik bedoel, we moesten keuzes maken. Ik heb het Robert Latthouwer zelf ook wel eens horen zeggen. Als je wedstrijden wil lopen, kun je niet... Hard doortrainen. En dat probleem hebben we gehad. En we hebben ervoor gekozen om wel twee weken hard door te trainen. Ja, goed. En dat. Uh, die periode die stopt uh, na morgen, en dan gaan de benen hoog. En dat zei Bram Som tegen Floris van Hoorn. inside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 That's not life. Er wordt natuurlijk uh, geoefend. Uh, Vitesse oefende tegen al Shabaab. Dat is de nieuwe club van de ex-trainer van FC Twente, Michel Prudhomme. En Vitesse won met met 4-0. Spakenburg FC Utrecht, verrassende eindstand. 2-2 en de gelijkmaker van FC Utrecht viel vijf minuten voor tijd. En werd gemaakt door een Japaner, Yoshiaki Takaka. En VVV versloeg Ketaffe met 2-0. Met working on a building of love. De loting van de wereldkampioenschappen voetbal, maar dan van de kwalificatie in 2014 in Rio de Janeiro. Arno Vermeulen gaat dat volgen vanavond voor ons. Um, Arno, wat moet ik me voorstellen bij die loting? Dat wordt een ontzettend lang geheel, want de hele wereld uh, uh, passeert de revue. Nou, dat is meestal wel met die lotingen zo. Hè? Behalve dat er ook altijd nog wel een show-aspect aan zit... waar de een wel op zit te wachten en de, en de, <lacht> de ander niet. Uh, Loot inderdaad uh, de, de hele wereld loopt mee. Uh, ruim 200 landen doen mee aan die, uh, aan die hele kwalificatierace. Dus ja, je gaat van Afrika naar Azië, naar uh, Midden- en Zuid-Amerika, Europa. En uh, inderdaad, uh, rond half tien volgens mij staat uh, Europa op de rol. Dus dan weten we wat Nederland uh, doet. Maar iemand die dat echt gaat volgen vanavond, die uh, moet ervoor gaan zitten. Ja. Um, uh, grote sterren er ook nog bij? Nee. Uh, of... Uh... Ja, nee, daar staan we niet zo moeilijk als je natuurlijk Brazilië bent en nee. een WK organiseert en een loting organiseert. Ik bedoel, dan moet je denk ik heel veel mensen teleurstellen die toch wel wat hebben betekend voor, uh, voor het voetbal in Brazilië. Het land is vijf keer wereldkampioen. Maar op de rol staat uh, Ronaldo, Tziko, Cavu, uh, Neymar als representant zeg maar, van de nieuwe lichting wereldsterren die er weer aankomt... Uh, Bebeto en onder andere Mario Zagallo, de oud uh, bondscoach die als speler... En als uh, koos wereldkampioen werd, ook de, de oude mannen worden niet vergeten. Ja, die gaan we allemaal zien. Ja. Um, het gaat natuurlijk voor ons om Europa, want het is kwalificatie en uh, pas over een uh, jaar of twee weten we of we überhaupt daar in de buurt komen. Um, wat, wat gebeurt er uh, voor Europa? Hoeveel kwalificatiepools krijgen we en hoeveel deelnemers gaan er straks naar uh, Rio de Janeiro toe? Ja, op het. Even om uit te leggen, zijn er negen groepen die worden geloot vanavond. Acht groepen met zes landen en één groep met vijf landen. Dus als Nederland geluk heeft, dan hebben wij die vijf uh, die landen. Nou, die groepswinnaars, dat zijn er dus negen... die uh, plaatsen zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Acht nummers twee, dus één nummer twee valt af, playoffs. play-offs. Dat levert dus vier tickets op. Dus Europa heeft dertien plaatsen op het wereldkampioenschap in Brazilië. Ja, en uh, loten, dan heb je altijd potjes. Uh, geplaatste, uh, eerste ja. geplaatste, tweede geplaatste. Waar zit Nederland? Ja, Nederland is natuurlijk vice-wereldkampioen en ook op de wereldranking staan we op de tweede plaats. Dus wij zitten in pot 1... Daar is geen twijfel over. Met landen van ons niveau, hè, Spanje, Engeland, uh, Portugal, Italië... ook Kroatië, Noorwegen en Griekenland zitten daar in die, uh, in die eerste uh, pot. Die landen kunnen we dus niet treffen straks bij de loting. Nee, maar je kan dus wel bijvoorbeeld, uh, als je ongelukkig loot... Uh, uit de tweede pot Rusland en uit de derde Turkije of zo uh, nemen. en ja, Dan krijg je toch of, nog moeilijk. Misschien nog gekker, Frankrijk hè, zit in pot 2. Uh, maar Rusland en Turkije met Hiddink uh, en met advocaat... zou natuurlijk ook wel heel, heel precair zijn. Maar uh, Frankrijk heeft de boot gemist in pot 1. In pot 3 zit onder andere België. Wat natuurlijk erg leuk zou zijn. Denk ik toch wel als we dat tegen zouden uh, moeten. Maar ook Tsjechië. Uh, Oekraïne zit ook in pot 3. Dus je zou een pool kunnen hebben. Zeg maar even Frankrijk, uh, België. Uh, dat zijn toch sterke landen. Uit pot 4. Uh, Roemenië. Oké, okay, dat zijn landen waar we de laatste jaren eigenlijk niet zoveel problemen mee hebben. En dan kom je echt in de categorie Cyprus, Letland, Kazachstan, Luxemburg. Daar was ze wel overheen. Uh, nee, ja, we zijn natuurlijk uh, ontzettend goed de laatste jaren. Dus de kans is groot dat als we de pool zien... we echt wel het idee hebben dat we nummer 1 uh, zullen worden. Maar eigenlijk moet je dus ook wel eerste worden. Want anders kom je alweer in het systeem van play-offs. En daar hebben we ook wel een slechte herinnering aan. Ja, en dat uh, play-offs, dat geldt natuurlijk vooral ook voor de andere gebieden. Uh, en coaches als uh, Wim Rijsbergen, die Indonesië doet... Hè, die, die hebben er nog veel langere weg te gaan over het algemeen, hè? Ja, Indonesië heeft zich geplaatst met Rijsbergen. Die wonnen van uh, Turkmenistan met uh, 4-3, was trouwens heel nipt. En, en dat deed Rijkaart met uh, Saoedi-Arabië tegen Hongkong. Dat ging heel makkelijk met 5 en met 3-0. Die zitten allebei in de, in de Aziatische uh, pool. Indonesië zit in pot 4. Ja, we weten dat Indonesië geen voetballand uh, is. Trouwens, voetbal is er wel heel populair, maar kwalitatief wat minder. Ze zitten mm -hmm. bij Noord-Korea, Libanon, Singapore, Thailand... Maar zullen landen tegenkomen als China, Australië, Japan, Zuid-Korea. Nou, die komen in pools. En de nummers 1 en 2 van die pools die gaan uh, verder. En de nummer 3 heeft ook nog weer een herkansing. Maar je mag niet aannemen, als je naar de, de klassenverhouding kijkt, dat daar Indonesië echt kans op heeft. Saudi-Arabië natuurlijk wel meer. Uh, dus die zouden wel eens bijvoorbeeld tweede kunnen worden. Ze zitten ook in pot 2, dus worden ook zo ingeschat. Dus die zouden naar de volgende ronde kunnen gaan. Dan krijg je twee pools van vijf. En dan gaan de nummers 1 en 2 gaan zich plaatsen voor het WK. Dat zijn al vier landen. En er is nog één ploeg. Die krijgt dus een hele rare intercontinentale play-offs. Hè. Dus de, de, er komt uh -huh. iemand uit deze pool voort. En die moet dan weer tegen iemand uit Zuid-Amerika voor een ticket. Dus Azië heeft vier of vijf landen straks op het wereldkampioenschap. Maar het is maar de vraag, eigenlijk wel een kleine kans, dat Indonesië erbij is. Maar dat geldt ook voor Saudi-Arabië. Nou, heb je dat allemaal uit je hoofd geleerd? Ik heb het allemaal op papier staan, <laughs> Roland. Zeg, zeven voor half tien beginnen ze aan Europa. En dan, althans, als, nee, dan als ze, ze, ze zich een beetje Bein aan de tijd houden. En ja. om zeven voor half tien dan, dan gaan we naar Europa kijken. Ja, en dan moet het in dertien minuten bekend zijn. Tijdens Ajax Twente laten we even horen wat het geworden is. En we horen jou na tien uur weer ja, met warm en koude ballen waren. <laughs> Oké, <Okay>, ja. <laughs> of er veel gesjoemeld is, hè? Ja. Oké. Okay. Arno, veel plezier straks bij die loting. Dankjewel. Stad van Marike Jager. Om 8 uur begint in de arena de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente. Ajax, de landskampioen, en FC Twente de bekerwinnaar. Vorig jaar was het net andersom. Toen was uh, Ajax bezig, ook met voorronde Champions League. En dat geldt nu voor Twente, want dat eindigde als tweede in de competitie. En het gaat allemaal om de Johan Kruisschaal, Bas en Ronald van der Geer. Uh, die schaal die zal er wel zijn. Hoe is het met Johan Kruiss zelf? Ik denk dat hij lekker in een zonnetje in, uh, in Barcelona zit. werd uh, gisteren nog even gevraagd ook, op de persconferentie aan de mensen van de KNVB. Verwachten jullie Johan Cruijff? Er wat moeilijk gekeken. En vervolgens werd er toch gezegd, nee, die uh, verwachten wij niet. En waarom zou je ook zijn op, uh, op je eigen feestje als er uh, andere leuke dingen te doen zijn in, uh, in de wereld? Dus nee, Johan Cruijff is er niet. Die zou namelijk verwachten dat hij elk jaar de beker zou uitreiken. Maar die eer is dit jaar toebehouden aan... Uh, als Ajax de beker wint, dan uh, zal Richard kunnen hem uitreiken. En als Twente de beker wint, dan krijgt het prachtige zilverwerk. Of gaat dan van uh, de hand van Eddie Achterberg over in die van Peter Wischof. ja. ja. Um, opstellingen weten jullie natuurlijk ook al. Het was al bekend dat Maarten Stekelenburg niet zou spelen. Er wordt ja. steeds vaker gezegd, het is nou rond. Uh, ik hoorde net uh, de boer nog zeggen dat het uh, alleen nog op een paar uh, bankgerandies aankomt. Nou, schijnt dat met Italianen nogal, uh, nogal lastig te zijn, bankgaranties. Maar, maar goed. wel belangrijk. Ja, en belangrijk ook, ja. Ja, uh, blij dat hij niet naar Griekenland gaat, joh. <laughs> <laughs> Dan moet je eerst wachten op een Europese beslissing, waarschijnlijk. Ja, uh, waarschijnlijk ja. Maar goed, uh, laten we ervan uitgaan dat hij wegblijft. En dat uh, Vermeer daar misschien wel eerst dieper wordt. Of zijn er andere plannen Ronald? Nee, de optie is wel dat Kenneth Vermeer eerst keeper wordt. Dat, dat, daar is hij voor klaargestoomd en daar achter Boer hem ook zeker rijp voor. Het enige wat de Boer wel wil is dat er wel wat druk op Vermeer komt te staan. Oftewel, er moet een gelijkwaardige tweede keeper komen. Je kan kiezen voor een optie, een zeer ervaren doelman die er altijd staat. In dat kader is, is Gabor Babels wel eens genoemd, de Hongaar. Die nu bij NEC op de bank zit en wel natuurlijk een bak ervaring heeft. Nou, dat schijnt geen optie te zijn in Amsterdam. De voorkeur lijkt uit te gaan naar de keeper van het Nederlands elftal... Michel Vorm, die aan heeft gegeven graag weg te willen bij FC Utrecht. Ja, Frank de Boer heeft wel oren naar de komst van Michel Vorm naar, naar Amsterdam. Er is een anderhalf miljoen geboden naar Verluid. Ja, daar zal Utrecht niet direct mee akkoord gaan. Maar dat is dus de naam die op dit moment zeg maar bovenaan, of de, ja, de naam die bovenaan het lijstje staat... als opvolger van Maarten Stekenburg. Met die verstanden, dat kent het Vermeer. Voorlopig de eerste keuzes. Ja, en dan wordt het wel een echte concurrentiestrijd natuurlijk. Ja, maar dat willen ze ook. Ik kan me zo voorstellen, als je als Kenneth Vermeer zijnde aan een, aan een seizoen begint bij Ajax... en je weet dat je eerste keeper bent en dat de man die achter je zit echt alleen maar tweede doelman is... en geen druk op jou kan uitoefenen, dan word je daar misschien ook wel wat makkelijker van. En als, ja, hij heeft natuurlijk, de Boer, het afgelopen jaar, twee jaar zelfs... of dan ja, goed, niet zozeer de Boer, maar wel Ajax... gewerkt met twee gelijkwaardige keepers, hè, met, met Vermeer mm -hmm. en met Stekelenburg. Ja, dat is een situatie waar beide niet slechter van zijn geworden. En die situatie wil men in, in Amsterdam continueren. Ja, um, de opstelling van Ajax. Uh, verder nog verrassingen daarin? Zeker wel. Zeker wel. Um, bekend was natuurlijk al dat Jan Vertongen deze wedstrijd niet zou halen. Hij is geblesseerd geraakt mm -hmm. in een van de oeverwedstrijden en moet de graafschap wel kunnen halen volgende week. Maar deze even aan zich voorbij laten gaan. En dan verwacht je André Ooyer. Heeft hij veel oefenwedstrijden ook centraal achterin gespeeld. Naast de Tobi Alderwereld. Maar Frank de Boer zou Frank de Boer niet zijn als hij toch een uh, verrassende keuze in het veld zou brengen. Want Deli Blind staat uh, straks centraal achterin. Zal wat meer voetbal brengen, denk ik, naast de Tobi Alderwereld. En daar zal voor uh, gekozen zijn. André Ooyer zit op de bank. Verder zijn het uh, de namen zoals ze werden verwacht. Ik zal ze wel even noemen. Vermeer in de goal van de wiel. Alderwereld, Blind en Boylissen achterin. In het middenveld met Siem de Jong... Theo Jansen, ja, de meest besproken man de afgelopen week, spelen dus tegen zijn oude club. Christian Eriksen is de derde man op het middenveld. En voorin Soulemani. Ziectorsom en Ebisilio. Met die verstanden dat op de bank voor het eerst bij een grote wedstrijd Dirk Boerichter, de man die overkomt van RKC heeft uh, plaatsgenomen. Ja, Bas Tiegelen uh, FC Twente. Uh, Jansen kan jij niet meer noemen, maar welke elf ja. wel? Nou, Jansen kan ik wel doen, alleen niet Theo. Ja, okay. uh, waarmee meteen aangegeven is dat Willem Jansen, die bij Twente natuurlijk afgelopen week ontbrak in de wedstrijd tegen Vash Louis. Kilontsteking had hij plotseling en uh, 40 graden koorts, dat hij er gewoon weer bij is. Hij is hersteld. En dat komt Twente goed uit, want Twente mist nog altijd Chatty. Die heeft wat last van een peesje boven zijn knie. En dat kwam eigenlijk heel plotseling. Daar had hij niet veel last van, maar een beetje. Vorige week, de dag voor de wedstrijd tegen de Roemenen eigenlijk. Dat ging maar niet weg en dat uh, is eigenlijk nu nog steeds het geval. Die speelt dus ook vandaag niet. Die zit ook niet op de bank. En men hoopt maar dat die komende dinsdag, woensdag moet ik zeggen, beschikbaar is voor de wedstrijd in Roemenië tegen Vaslui. Want dat zou wel een aardelating zijn. Hij was denk ik een van de beste mensen bij Twente in de voorbereiding. Goed, Chatli niet. Bayrami ook niet. Die heeft last van zijn rug. heeft ook nog wel een paar flinke schoppen tegen zijn enkel trouwens in die wedstrijd afgelopen week. Uh, Ruiz is wel weer terug. Die zit op de bank. Omdat Adriaan ze dan ook niet wil om die vanaf het begin te laten spelen. En hoe ziet het elftal van Twente er dan uit? Uh, Michailov in het doel. Een achterhoede met Cornelissen, Wiskurov, Douglas en Dwight Tindalli. Die dus weer terugkeert als linkervleugelverdediger. Die afgelopen week was hij geschorst voor Europees. Dus mocht hij niet voetballen. Het middenveld met Brama. Luc de Jong opnieuw laten we zeggen, op de nummer 10 als schaduwspits. En uh, daar dus Willem Jansen terug en de voorhoede dan met aan de rechterkant uh, niet Ruiz. Daar hadden we eigenlijk verwacht, die zal er wel spelen. Maar plotseling Ola John in het elftal gekomen. Ola John die fantastisch inviel afgelopen week, bijna sensationeel. Adriaans noemde het zelfs sensationeel na afloop. Krijgt dan zijn kans om het dan nu eens vanaf het begin te laten zien. De man van de goals afgelopen week, Janko in de spits. En Berghuis, nou ja, het kan ook zijn dat die gewoon aan de rechterkant speelt en John aan de linker. Dat lijkt me eigenlijk logischer. Uh, die het ook aardig deed en ook in de voorbereiding goed gedaan heeft. Steven Berghuis, die jonge jongen. Wat is dan uh, de voorhoede van Twente? Op de bank dus nogmaals keert wel Ruiz terug. Daar keert ook Bengtson terug, die vader geworden is. En daar zitten dan nu Rentla, Leugers, Buizen en Vogelsang. Dat is dan een bank met in ieder geval wat meer body. Dan uh, Afgelopen dinsdag toen er wel heel veel jeugd zat. Want toen ontraken er wel heel veel mensen. Nou, in tegenstelling tot vorig jaar toen het 1-0 voor Twente werd uh, in die eerste wedstrijd. Uh, hebben we beide ploegen nu een behoorlijke voorbereiding gehad. Ik zeg in tegenstelling tot vorig jaar. Omdat Ajax toen een paar spelers had die, die net uh, drie dagen terug waren van vakantie geloof ik. Maar in hoeverre speelt dat uh, duel uh, komende week met Faslui nou in deze wedstrijd erg mee? Nou, Twente vindt uh, die wedstrijd van dinsdag natuurlijk, of zeg ik weer dinsdag, van woensdag uh, belangrijker dan deze, want die, uh, kijk, die wedstrijd woensdag gaat ervoor zorgen of je zeker weet dat je Europees voetbal speelt en veel uh, geld binnenhaalt voor de winter. Ja, nou, dat hangt dan nog af of je de Champions League nog haalt in de ronde daarna. Maar als je komende woensdag je plaatst voor de volgende ronde voor die play-offs van de Champions League, ook al zou je die dan verliezen, dan ben je in ieder geval verzekerd van Europees voetbal in de Europa League. Dus die wedstrijd woensdag gaat bepalen of je tot de winter Europees speelt. Ja, dat lijkt mij dan belangrijker, ook voor de prestige en je naam in de, in de koker. lijkt me dan belangrijker dan de Johan Cruijsgaal. Dus ik denk ook dat men in Enschede met het oog op uh, nou ja, de bestuurders van met name dus Chadli, maar ook wel Bayrami, Ruiz dan maar op de bank laten beginnen, Landsaat Die hebben we nog helemaal niet genoemd, die niet wedstrijdfit is, is er ook helemaal niet bij. Dat dat, dat, dat ook met het oog op woensdag wel, uh, dat, dat men daar voorzichtig mee is. Ja. Um, volgende week begint de competitie al. Uh, hoe zit het met de scheidsrechters? Hebben die uh, nog speciale instructies gehad voor dit seizoen? Ja, die zijn er uh, ongetwijfeld geweest. Alleen daar is men nog niet over uh, naar buiten gekomen. Uh, dat zal de komende week gaan, uh, gaan gebeuren. Er zal niet uh, uh, radicaal veel gewijzigd worden voor uh, de komende tijden. Zullen we wel Je denkt ook niet ongetwijfeld... dat het vanavond al is? Nee, ik denk niet dat we een andere pol van Boekel zien vanavond... dan dat hij het afgelopen seizoen heeft uh, gefloten. Hij zal zijn... Een... Uiterste best doen. Wat wel leuk is, scheidsrechter heeft van de week zijn Champions League debuut gemaakt. In de wedstrijd tegen, of tussen FC Hapuel en, uh, en Slovan Bratislava. Misschien dat je dat kleine beetje ervaring vanavond op het veld terug Oké. Okay. We gaan het allemaal zien straks om acht uur in de Arena. Ajax tegen FC Twente. met Black Eyed Boy. Michel Prudom is even terug in Nederland. Op de dag dat zijn oude club de FC Twente... om de Johan Kruisgaal speelt tegen Ajax... oefende Prudom met zijn Saoedische werkgever Al Shabab... tegen Vitesse. Al Shabab verloor met 4-0. Maar de gedachten van de Belgische trainer... gingen vandaag ook nog naar even naar Twente. Sorry, ik heb nog geprobeerd te bellen deze namiddag in de, in, de, uh, in de... gedurende de reis. Maar ik denk dat ze aan het rusten aan het waren. Dus... Uh om ze succes te wensen. Want uh, dat heeft ja, door mijn hoofd flits absoluut. Nou, hoe is het met u? Ah, goed, uh, we zijn in volle voorbereiding. We zijn maar, uh, denk ik, sinds uh, 12 of 13 dagen begonnen. Dat is een speciaal voorbereiding, want ja, je, je ontdekt dingen. Uh, bijvoorbeeld, uh, in de hele voorbereiding heb ik acht internationals en ik zal ze acht dagen hebben. Ik heb ze nog niet gezien. Ik heb ze wel op video gezien, maar die zijn constant in stage met nationale ploeg. Uh, en nu hebben ze vakantie, omdat ze hebben doorgespeeld de hele zomer. Een beetje de toestand, je weet het, met Zuid-Amerika, dat is ongeveer hetzelfde. Dus dat is heel moeilijk om een ploeg voor, uh, voor te bereiden af en toe. Is er ooit in de afgelopen jaren in uw hoofd uh, uh, gegrondst van... Saoedi-Arabië, dat zou nog eens een mooi avontuur zijn. Heeft u ooit een keer aan dit avontuur gedacht? Ja, maar ik had over gehad uh, verleden jaar voordat ik naar Twente uh, kwam, uh, omdat uh, ja, ik had al contact gehad met die ploeg. Mm. En nu, uh, ja, op het einde van het seizoen, is alles een beetje gaan uh, ja, zoveel aanbiedingen gekregen van Frankrijk, van de nationale ploeg van saudi arabië ook. En ineens is shabab teruggekomen en ik had al contact gehad met de voorzitter de jaar daarvoor. Dus de kennis was al gemaakt. Ja, En op een bepaald moment heb je je ja, aanbieding, uh, sportief en financieel, dat je bijna niet kan nee tegen zeggen. Ja, ik denk dat niemand dat zal doen. Hè? Ik bedoel, dat, dat speelt ook nog een hele belangrijke rol. Hè? Ja, absoluut. Maar uh, kijk, je, je, je kan ook bijvoorbeeld zeggen... Uh, ja, geld is heel belangrijk natuurlijk en dat heeft een doorslag gegeven. Maar als er niks sportief is of als het zo een beetje om, om, om echt ongelukkig te zijn, dat doe je ook niet. Ja, ik denk, uh, maar, maar natuurlijk als je weet ook dat je kan ja, heel veel geld verdienen in drie jaar, dan probeer je ook mee te nemen. Volledig mee eens, maar opeens was u weg. Zo voelde dat ook hier een beetje in Nederland. Had u dat ook, dat idee toen u vertrok? Ja, ik, uh, ik heb... Kijk, uh, sinds het begin, als die mogelijkheid was... ...heb ik altijd contact gehouden met Jo Münsterman en Alder van der Laan... ...om, om ze op de hoogte te houden en te zeggen wat, wat zo'n standpunt zijn. Ze hebben gezegd, kijk Michel, we denken niet aan een vertrek... ...maar als je, als je, als je kan zoveel verbeteren, we zouden dat kunnen begrijpen. En er zijn natuurlijk close, close in de contract die moeten nageleefd worden, wat, wat logisch is. Uh, maar ik, ik vind het ook een beetje kort... Maar ik wist niet als ik binnen één jaar of twee jaar nog die, die, die voorstel zou kunnen krijgen. Dus, uh, maar op, op een andere kant, ik vind Twente zo'n schitterende club, zo goed georganiseerd dat, dat, dat een trainer uh, ja, belangrijk is. Maar, maar uh, dat de club gaat altijd een goede oplossing vinden. Hoe kijkt u terug op die periode? Het zijn er een aantal maanden verder. Ja, dat uh, blijft een schitterende herinnering. Ik heb een heel veel nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb uh, de competitie ontdekt, die goed georganiseerde competitie. Uh, ik heb een schitterende club ontdekt. En, en behalve de titel hebben we alles gewonnen. Toch niet een moment ook dan gedacht van: het had nog beter gekund dan vorig seizoen, dus wel bij Twente te blijven? Uh, ja, dat, dat kan altijd beter. Ik denk in sport: als je niet alles wint, kan het altijd beter. Uh, dus uh, wij, wij konden alles altijd beter. Uh. Ja, ik heb nog heel veel erin nagedacht over het kampioenschap. Ik denk die, die, die, die twee wedstrijden tegen NEC en tegen Rod, is da, daar waar de kampioen moeten zijn voordat we naar Ajax gingen. Daar is het voortgelopen. Michel Prudom, vorig jaar nog bij fc Twente, nu bij El Shabab. We worden in gesprek met Vlado Veljanovski. middag.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 Nieuwe dromen, nieuwe doelen. Maar ook een voorbeschouwing op het nieuwe voetbalseizoen. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf. De Berstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder file berichten. Deze zomer gaan weer miljoenen Nederlanders het land uit. Naar Frankrijk of nog verder. Ja, dat is lekker, happy.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 Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao Dit is Radio 1.